Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Zuid-Duitsland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Volgens de politie zijn er rond de honderd gewonden. Het ongeluk gebeurde bij Bad Eibling, ten zuiden van München. Twee treinen zouden frontaal op elkaar zijn gebotst. Volgens hulpverleners is de situatie erg onoverzichtelijk. Turkije is een stuk minder populair als vakantiebestemming voor Nederlanders. Tour-operator Tui zegt dat het aantal boekingen op dit moment 40% minder is dan precies een jaar geleden. Recente aanslagen in Turkije, zoals laatst in Istanbul, kost het land veel toeristen. Eerder ook kreeg Egypte al te maken met een forse afname van het aantal vakantiereizen. Veel reizenaars Sharm el-Sheikh zijn nog steeds geschrapt na een aanslag op een Russisch passagierstoestel boven Egypte. Energiemaatschappij Eneco en milieuorganisatie Natuur en Milieu stellen voor om met meer wind- en zonne-energie de milieudoelstellingen van het kabinet te halen. Volgens het alternatieve plan moet er een groot windmolenpark op zee komen, net als meer zonnepanelen en het gebruik van biowarmte voor de industrie. Minister Kamp wil 4 miljard euro aan subsidies gebruiken om biomassa, zoals houtsnippers, te verstoken in kolencentrales. Dat levert kritiek op omdat centrales nog altijd meer vervuilende kolen verbranden dan biomassa. In het plan van Eneco en Natuur en Milieu hoeven kolencentrales niet nog tien jaar open te blijven. En ook levert het een besparing van 600 miljoen euro op aan subsidies. Het weer nog de wind neemt af, alleen in Zuid-Limburg nog kans op windstoten. Vanochtend eerst af en toe zon, in de middag gaat het regenen vanuit het zuiden. Het is rond de 7 graden, maar in de namiddag wordt het kouder. In het zuidoosten en oosten kan wat natte sneeuw vallen. Dit was het NOS-DFM verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog met meer dan 10 minuten vertraging op de A1 richting Amsterdam bij Muidenberg 7 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Knopend Hollendrecht 7 kilometer. Na 4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetewaardedorp 4 kilometer. Wel ruim een kwartier vertraging. Na een ongeluk op de A9 van Diemen naar Amstelveen... Bij Oudekerk aan Amstel, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knop en Battenverdorp 7 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Voorburg 10 kilometer. De vertraging bijna een kwartier. En na een ongeluk op de N15 maasvlakte richting Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, jij bent het, hè? de man with the golden voice. Ja, ja, ja, ja ik hoor het. Je hoort in ja. de tijd, Listen to the man with the golden voice. Zo aan het begin van uur twee van Zandvoort op zondag. De man met de gouden stem gaat zeggen wat we in uur twee allemaal gaan doen. Ja, en terwijl het luisteraars het kindercarnaval in volle hevigheid is losgebarsten in de, de krocht.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 Uiteraard hebben we ook nog Zandvoort nieuws in het kort. Verder volgen we voor u natuurlijk voetbal in de Eredivisie. Natuurlijk, ja, de ontknoping ajax feyenoord 2 tegen 1, die, die is er al. Maar er zijn nog meer wedstrijden die uw aandacht verdienen. Uh, verder natuurlijk uh, veel muziek en veel zon. Ja, ja. heerlijk, hè, he? dat zonnetje. Oh, oh, oh, je zou wel een lekkere stromvlamming kunnen maken. Nou we geniet er maar van hoor. Zandvoort leeft weer en het gaat weer steeds meer leven met alle strampanfuels die opgebouwd worden. in de Zuid serie van Soft op zondag. De heren van de Ajax hebben de buiten pakken, hè. Die hebben met 2-1 gewonnen van Feyenoord. Maar ook de dames hè, in de Fed Cup hebben het heel goed gedaan. 3-0 van Rusland gewonnen. Rus We hadden speciaal voor die dames even de Bullets. Helaas niet het origineel van de Hunters, die had ik niet beschikbaar. Maar wel de Russian Spy and I. Het is tijd voor een tweetal korte evenementenberichten... die buiten de evenementagenda toch extra aandacht verdienen. Allereerst, slechtziend, gratis informatie en advies. Gaat u slechter zien? Woensdag 17 februari geeft Koninklijke Visio... in de bibliotheek aan de Louis-David-Carré van 11 uur tot 1 uur... S middags een gratis informatie en een advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... Mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie op www.visio.org. Www dus 17 februari van 11 uur tot 1 uur s middags in de bibliotheek aan het Louis-David's Carré. Een, een inloopspreekuur voor, voor slechtzienden en wellicht voor blinden. Dan nog een ander bericht. Trio Rodin in de, uh, in de Bodaan. Op zondag 14 februari geeft het ensemble Trio Rodin... een Valentijnsconcert in woonzorgcentrum de Bodaan. Het concert begint om drie uur en duurt twee keer een half uur. Het brengt een gevarieerd klassiek programma... met werken van onder andere Elgar, Sesson en Piazzola. Het optreden wordt georganiseerd door de Stichting Muziek in Huis... in opdracht van Ami Ouderenzorg. Tot zover deze tweetal evenementen. Zou gaan we weer naar de eredivisie kijken. En dan krijgen we voor ons de tussenstanden van de tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eredivisie. En dan hebben we nog één wedstrijd te gaan. Hè? Vandaag om kwart voor vijf FC Utrecht tegen PSV. En volgens mij heeft PSV wel een beetje moeite met Utrecht. bleek van de week in ieder geval. <laughs> kan een spannende Tijdens wedstrijd gaan af. worden. Ja, ja, ja, ja. Het ja. gaat er helemaal goed komen, Albert Young. ja? Uh, ja, dat wordt weer een voor PSV. Ja, hè? Nee, ja. ik denk winst. Nou, Ja, oké. Okay. Ja, Binnen deze okay. afgesloten Paul Watts en Chasers zijn hier. Vanmiddag wel vrij gestart zijn in de eredivisie. Waaronder FC Groningen tegen SC Cambuur. daar staat het op dit moment. bij dus, dus 1 tegen 0. Dan hebben we nog de graafschap tegen NEC. Ook daar 1 tegen 0. Oké, okay, en straks gaan we de tweede helft uiteraard van die wedstrijden weer voor je in de gaten houden bij Zandvoort op zondag. Ja, die bruisende man die is onderweg in de auto. En die luistert naar CFM Willem. We gaan hem speciaal voor jou draaien. Earthwinter fire. Let's prove. Nog echt uh, geweldige muziek, hè? Muziek van deze groep, Earth, Winterfire, Fire, oftewel EWF. Je hoorde ze met Let Us Groove. Ja, en waarom draaien we die muziek? Nou, uh, van de week uh, hebben we helaas uh, kennis moeten nemen met het bericht... dat Morris White op uh, 74-jarige leeftijd de oprichter van uh, deze band is overleden. Ja, maar uh, in zoverre niet getreurd. Aanstaande woensdag tussen 2 en 4 tijdens de vinyljaren... Uh, waar wij dus inderdaad uh, alleen van vinyl draaien... gaan wij een extra special uh, aan Earth, Wind and Fire uh, besteden. Uh, Willem Bruist en ondergetekende uh, gaan uh, het classic album uh, Gratitude draaien. Er staan een heleboel live uh, opnames op van Earth, Wind and Fire. Voorafgegaan natuurlijk, voor de, voorafgegaan door de LP... Uh, I Am, dat zijn al die hits, er staan al die hits op, om het zo maar te zeggen. Maar het uh, classic album, Aanstaande Woensdag, uh, is dus natuurlijk een Gratitude... met veel live nummers. En dat allemaal van tussen 2 en 4 op Aanstaande Woensdag. Dat gaat weer kraken, Kun. dat gaat weer <laughs> kraken bij de vinyljaren. Aankomende woensdag dus, tussen 2 en 4 uur bij CFM. Zover is het nog lang niets. Nee, eerst heb je onder meer nog zoveel op zondag... en heel veel andere lekkere programma's bij C.F.M. Reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio... met nu, Bluff, hier is Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel... wachten straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te onder. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet zegt zeker weet. Gooi je de stad, mijn hemelse verslaving. Voel je de adem, tussen de schemer en de avond, verdwaal ik elke keer in de stem van de zee. Y te abrazo mi amada pruebas el mar mi corazón escondido siente el aire entre la madrugada y el sol siempre me pierdo en sonríe Sorry, niet eerst al en dan genieten van Bluff met de single Hemingway we komen helemaal vast weer een klein beetje in de stemming voor het mooie weer, Robotjan dit is al mooi weer ja dat is waar maar het waait wel behoorlijk hoor buiten dus hmm. hier is Felix capture effortlessly Plaats plaat kennen we uiteraard van de dames Shaka Khan. You're ain't nobody, alleen dan in de uitvoering van Felix. Inmiddels half, half vier geworden, tijd voor de evenementagenda. Heb je nog wat carnaval of valt dat mee? En carnaval is momenteel in volle glorie aanwezig in de krocht. En wel het kindercarnaval wat nog tot vijf uur duurt. En volgende week, ja, dat staat in de evenementagenda... is er carnaval voor volwassenen. Maar goed, allereerst... Op een drietal locaties in zuid kennemerland zijn tentoonstellingen te zien van de veelzijdige kunstenaar Hans Wiesman. Bij het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Een voor hem kar karakteristieke uitspraak is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn. Dat dus tot 13 maart in het Zandvoortsmuseum. Een entree is 3 euro. Uh, meer informatie over deze tentoonstellingen... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. En vanavond om 8 uur is het weer tijd voor comedyavond. En dan hebben we het over het Amsterdam Beach Hotel. En vanavond naar het, kom vanavond naar het Amsterdam Beach Hotel restaurant App Vloed... Voor de comedy night. Vergeet uh, de sportschool uh, school, en kom je buikspieren trainen op de laatste comedyavond van dit seizoen. Duik op deze zondagavond mee in de fascinerende wereld van stand-up comedy. Met aanstormend en gevestigd talent uit binnen- en buitenland. Dat allemaal vanaf 8 uur vanavond, comedy night. In het Amsterdams Beach Hotel. Dan gaan we naar 12 februari. Om 12 uur tot 5 uur in die middag is er een gratis taxatiedag voor zilver en juwelen. Vrijdag 12 februari houdt het Zeus Veilinghuis in het Zandvoorts Museum een gratis taxatiedag. Voor zilver en juwelen. Indien gewinst, kan men ook stukken inbrengen voor komende veilingen. De taxateur is Robert Peters, jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder andere gediplomeerd diamantenexpert en heeft ook voor het TV-programma Tussen Kunst en Kies getaxeerd. Dat allemaal op 12 februari van 12 uur s middags tot 5 uur in de namiddag. Een gratis taxatiedag zilver en juwelen in het Zandvoorts Museum. Ook op 12 februari is het weer tijd voor de Sportpubquiz. In drie rondes van 25 vragen zal er een café koper uh, worden uitgemaakt... welk team zich de sportkenner van 2016 mag gaan noemen. Laat de strijd maar beginnen. De vragen worden getoond op groot scherm. Weet jij bijvoorbeeld alles over de Olympische Spelen? Houd jij alle voetbalcompetities bij? Of weet jij juist veel meer van allerlei andere verschillende sporten? Dan is er misschien wel jouw kans om te winnen. Dit alles onder leiding van onze quizmaster Steven. En wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vier personen en de entree is 2,50 euro per persoon. Dat allemaal om 12 februari vanaf 9 uur in Café Koper. Dan het carnaval voor de grote mensen. Alla. Na de succesvolle editie in 2015 doen ze het in 2016 nog eens dunnetjes over. Op zaterdag 13 februari dopen ze ons geliefde dorp om tot scharregat... tijdens het officiële Zandvoorts carnaval. Kom ook en beleef het Zandvoorts carnaval van dichtbij. Toegangskaarten voor dit officiële Zandvoorts carnaval... zijn te verkrijgen bij de vaste verkopers. Tweeën Jeroen van Soest, Britt Dis Disseldorp... Marcel Draaier, Ben de Jong, van uh, de Jong en Danny van Soest. Of bij een van onze officiële verkooppunten. En dan hebben we het over Dobie Zandvoort, Grote Krocht 28... of Sportcafé Zandvoort, Duinkjesveld 1A. De kaarten zijn in de ver voorverkoop verkrijgbaar voor slechts 2,99 euro. Hoe kom je op het bedrag? Aan de deur zijn er eveneens kaarten te koop voor 4,99 euro. Dus dat allemaal op 13 februari. Het heerlijke carnaval barst weer los voor volwassenen... in het sportcafé Zandvoort en aan het Duintjesveldweg 1A te Nederland. Dan het last but not least op 14 februari... is het weer Jazz in Zandvoort met Marco Kegel. Uh, en uh, dat is op 14 februari. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. En vanaf half drie op deze 14 februari... bent u van harte welkom uh, bij uh, De Grote Krocht 41... Theater De Krocht Zandvoort aan Zee. Meer informatie over dit jazzconcert met Marco Kegel... en alle andere concerten van Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl... www.jazzinzandvoort.nl tot zover. Dankjewel, Hobby Jan. De komende dagen weer genoeg te doen hier in Somfors. Ging het een beetje te snel? De evenementen kan je nalezen op de CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Somfors. Laatste evenementen, je kan live luisteren. En natuurlijk de nieuwtjes uit Somfors. Step we take, Kyoto to the base Strolling. I'd rather be Wedstrijden, de wedstrijden vanmiddag om half drie gestart zijn, uiteraard voor je in de gaten. Daarover straks veel meer, maar eerst een ander sportbericht. En dan gaat het over golf en Joost Luiten. Ja, want uh, ja, de, de tennis is, uh, is het dus heel goed afgelopen. De dames uh, zitten in de halve finale van de Fed Cup. Luiten had ook kans om uh, een groot toernooi te winnen, en wel het Dubai Desert Classics. Hij is daar helaas niet in geslaagd. Golver Joost Luiten speelde vandaag om de eindsege in het Dubai Desert Classics maar hij liet de kans op de overwinning in de vierde en laatste ronde liggen. De Rotterdammer eindigde met een ronde van 71 slagen, slechts één onder par... en zakte daarmee van de vierde naar de achtste plaats in het klassement. De Engelsman Danny Willett wist zijn koppositie in de laatste rondgang... van de 18-hals op de Emirates Golf Club te handhaven. Hij kwam na een ronde van 69 uit op een totaal van 269 slagen, 19 onder par. Hij bleef zijn landgenoot Andy Sullivan en de Spanjaard Rafa Cabrero Bello één slag voor... Luiten eindigde op 274 slagen, 14 onder par... met vijf meer dan wi winnaar Willet. Maar goed, het seizoen is goed begonnen voor Luiten... met wederom een top-10-klassering. Want hij is weer druk, uh, probeert hij weer op weg te gaan... naar de top-50 van de beste golvers van de wereld. Want dat geeft namelijk ook recht... Op het spelen van de fameuze Majors in de USA. Ja, en de Luiter zegt van 2016 moet gewoon mijn jaar worden. Nou, ja, Hij is lekker onderweg. Hij is Oog. onderweg, hij is onderweg. Oké, okay, dit is ook zo leuk, joh. Light it up, meet your laser. Heel leuk je wat het doet Hebben deze single. De nieuwe single van Major Laser en Light It Up. Het is New breakdown die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf uur hoort bij CFM op de radio. Maar nou, we zijn niet alleen op de radio, ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Siggo, dan ga je naar kanaal 40 voor CFM TV. Ja, en dan moet hij het wel doen. Ja, ja daar komt hij aan. And I can't hold back now Dat was Fit Hits, de Stinger met Lasting Music. En vooral begin is leuk, hè? My name is Rob. Ja, uh, ja oh ja, we gaan uh, nachts schaatsen, hè? Klopt, s'nachts schaatsen, op, dat kan namelijk op de ijsbaan in Haarlem. Zaterdag 13 februari is er weer de feestelijke nacht van Haarlem op de ijsbaan in Haarlem. Tijdens dit sportieve evenement kan het tussen half twaalf, s'avonds en één uur s'nachts op de ijsbaan geschaast worden. Je kunt deze nacht meedoen aan een prestatietocht over 20, 40, 60, 80 of 100 ronden. Meer mag, minder ook. Langs de baan wordt glühwein en warme chocolademelk geschonken. Voor de deelnemers aan de nacht van Haarlem... ligt een mooie warme ijsbaan Haarlem uh, BDO-muts voor je klaar. De deelnemers aan de prestatietocht ontvangen daarnaast ook nog een de nacht van Haarlem medaille. Maar meer dan een prestatietocht is de nacht van Haarlem vooral gezelligheid op het ijs en langs de kant. Vrolijke muziek, onder andere van een dweilorkest en een koek en een zopie. Het doet er niet toe of je 8 of 80 bent, of je een beetje kunt schaatsen of een echte kilometervreter bent. Schaatsen is voor iedereen, vooral tijdens de nacht van Haarlem. Aldus de organisatie. Kosten 3,50 euro voor de jeugd tot en met 15 jaar en 7 euro voor iedereen boven de 15 jaar. Meer informatie over de nachtschaatsen op de ijsbaan in Haarlem... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.ijsbaanhaarlem.nl www.ijsbaanhaarlem.nl Tot zover. En uh, weer op 13 februari. Gebeurt nog wat hè, op die dag. Ja, de, carnaval. Carnaval, schaatsen. En zijn, zijn mensen jarig, hè Rob? Ook dat nog. He, en, ja, ook dat <laughs> nog. Ook dat <laughs> We kijken even naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Vanmiddag om half drie wedstrijden gestart. Waaronder de Graafschap tegen NEC. Daar staat het 1 tegen 0. En uh, ja, niet te versmanen. FC Groningen ontvangt thuis. FC Kalmbuur. Tussenstand 1 tegen 0. We blijven die wedstrijden voor je volgen bij Stadvoort op zondag. Jawel, we gaan weer even lekker meedoen met deze pas Santana. Deze van Santana, je de hold on. Nou, we hadden het uh, al eerder gemeld in deze uitzending. De wedstrijd uh, Ajax-Feyenoord. Vandaag gespeeld met een uh, winst voor uh, Ajax. Maar toch even iets uh, heel vervelends... wat uh, bij die wedstrijd heeft plaatsgevonden, Albert-Jan. Ja, wederom opmerkelijke toestanden in de arena. Naar de aantrekkelijke klassieker gaat het eigenlijk nog maar even over één ding. En dat is de lugubere opgehangen Vermeerpop. Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer werd na afloop zelfs uit een interview gehaald en heeft aangifte tegen de dader gedaan. In het halletje bij de kleedkamers werd Vermeer ondervraagd... door de aanwezige politie. De spelersbus van Feyenoord wachtte op de doelman... totdat alles was afgehandeld. In een korte reactie verklaarde Vermeer... Ik heb het allemaal zelf gezien. Ik heb er geen woorden voor. Feyenoord, zoals gezegd, verloor het duel in Amsterdam met 2 tegen 1. Dit krijgt nog weer een staartje. Ja, zonde, dat zou moet. Ja, en je weet het toch, overal hangen camera's. De dader is gepakt... Dus uh, nou ja, ik ben benieuwd wat daar uh, achterweg komt. Maar ja, laten we het er uh, in ieder geval op houden dat het altijd een hele kleine groep is die het voor een grote groep verpest. Dus uh, dat zie je vaker gebeuren, ja. Zo meteen in de volgende uur uh, uiteraard het gedicht van de dag... het dier van de week en ook het uh, voetbal voetbaltussenstander van de wedstrijden... die uh, om vanmiddag om half drie gestart zijn. En we kunnen nog een kwartiertje meenemen he, van die ene wedstrijd. Ja, ja, dan gaan we als een peer naar een, een tv-toestel. Om kwart voor vijf <laughs> FC Utrecht tegen PSV, daar hebben we het dan over. Over. Laatste plaat voor het nieuws en weer van 4 uur gaat eraan komen. En dat is een verzoekplaats. Jawel, hij kwam uit de keuken gerold, deze plaats. Hier is Justin Bieber en Do You Mean? What do you mean?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 Make a love all night. First you up, then it down, and then between Oh, I really wanna know what do you mean?